11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Zeist is een dode gevallen en zijn negen bejaarden gewond geraakt bij een brand in hun flat. Tientallen ouderen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 8 uur. Het vuur was snel geblust, maar er was veel rookontwikkeling. Drie verdiepingen met in totaal zo'n 30 woningen zijn ontruimd. Omdat ouderen vaak slechte been zijn, zette de brand weer extra mensen in. Sommige bewoners werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. Hoe ernstig de verwondingen zijn van de negen mensen in het ziekenhuis is niet duidelijk. Ze hebben rook ingeademd. De Rabobank krijgt een boete van zo'n 720 miljoen euro... voor manipulatie van de zogeheten Libor-rente. Dat meldt de Financial Times. Volgens de Britse krant wordt de boete mogelijk volgende week al uitgedeeld. Dat er een boete aan zit te komen was al duidelijk... maar het bedrag is hoger dan verwacht. Eerder kreeg de Zwitserse bank UBS al een boete van 1,2 miljard euro... vanwege het Libor-schandaal.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 In het artikel staat dat de Amerikaanse regering in 2011... ruim 650 miljoen dollar stak in het programma. In een kort geding heeft een burgemeester voor het eerst een regeling geëist... voor een veroordeelde pedofiel die is vrijgekomen. Burgemeester Kolf van Veenendaal wil dat de man uit de buurt wordt gehouden... van kleine kinderen en ook wil hij hem regelmatig spreken. De pedofiel vindt dat hij genoeg is gestraft. De uitspraak in kort geding is op 6 november. Het gestrande visserschip bij Petten is vlot getrokken. Eén poging vanavond was voldoende om de Belgische kotter in beweging te krijgen. Het schip, de rust, was donderdag bij Petten onbestuurbaar geworden... toen een net in de schroef bleef hangen. Het lag sindsdien op een strekdam. Nederlandse winkelketens zijn niet van plan... hun activiteiten rond Sinterklaas dit jaar aan te passen... nu de controverse over Zwarte Piet is opgeleid. De HEMA zegt dat Piet erbij hoort, maar volgt de discussie wel... De Bijenkorf zegt dat Zwarte Piet een betekenis heeft... die niets met racisme te maken heeft. Ook Albert Heijn en Bol.com doen niets met de Zwarte pieten discussie Ajax heeft in de Champions League ook niet weten te winnen van Celtic. In Glasgow werd het 2-1. Vlak voor Rus scoorden de schotten uit een penalty. En in de tweede helft was er een eigen doelpunt van Dentswill. Vlak voor het einde maakte Schöne 2-1. Ajax staat nu laatst in de pool. In dezelfde pool speelden Barcelona en AC Milan 1-1 gelijk. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kan er nog een enkele bui vallen bij 14 graden. Ook morgen kan er een bui vallen, maar er is ook af en toe zon. En dan wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraaf... is een omleiding ingesteld door wegwerkzaamheden, spoedreparaties. U kunt beter omrijden via Leiden. De A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. De A28 Amersfoort richting Zwolle is tussen het Harde en Weesup dicht, ook door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen de afrit Ierseke en de afrit Kruiningen is dicht door wegwerkzaamheden. Ook dat is een spoedreparatie. Naar verwachting is de rijbaan om vijf uur vannacht pas weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie van de ANWB. Hey, ga je morgen ook naar Duitsland voor die bespreking? Tuurlijk. Oké, okay. rij je met mij mee? Nee, dank je. Ik zit business. Oh, toen maar. Ja. NS Highspeed brengt u al in 3,5 uur van Utrecht naar Frankfurt met ICE International. En of u nu eerste of tweede klas reist, u heeft altijd een comfortabele zitplaats... en bent onderweg gewoon bereikbaar. Dat is Business Class volgens NS Highspeed. Boek uw treinticket op nshighspeed.nl. Eén enkele noot. En het is er.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 nu met 0% rente op de financiering en 4 jaar garantie... op alle Vito's 110 CDI uit voorraad. Dat is dubbel besparen. Kijk voor meer informatie op mercedes benznl wegrijweken. Of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken. Tot en met 15 november. De dag dat ik doodging, van Tania Bongers. Het verhaal van een aanstaande moeder die voor de keuze komt te staan. Haar eigen leven of het leven van haar ongeboren kind. Chemo tijdens de zwangerschap. Zou jij het doen?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 Binnen zit Mieke van der Wij. Straks krijgen we nog met Sinterklaasfeesten... in schuren op het platteland. Onder de toonbank verkochte zwarte schmink. En illegale pepernootbakkerijen. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De zaak van de huisarts die zelfmoord pleegde... nadat hij door de politie van zijn bed was gelicht... omdat hij een terminale patiënt naar zijn eind had geholpen... zorgt voor veel onrust. Het AMC schreef een brief. Ik ga erover praten zometeen met Ted van Essen, huisarts in Amersfoort. En Nobelprijswinnaar Gerard Het Hoofd komt hierheen. Zijn boek De Bouwstenen van de Schepping heeft hij weer herschreven... Maar lastige materie blijft het voor leken. En 2016 is het Jeroen Bosjaar, Maar ze zijn er nu al mee bezig. Alle werken van Jeroen Bos worden grondig onderzocht. En mijn gast Matthijs Ilsink reist er de hele wereld voor over. Dat lijkt me nog eens leuk. En om vijf voor twaalf nieuwe ontwikkelingen... in de discussie rondom Zwarte Piet. En we hebben live muziek. Leuk. Laura Jansen en Fit van de rapgroep Flinke Namen is hij. Die gaan zometeen uh, zingen. Twee nummers. Maar goed, eerst maar eens even het nieuws van vandaag. Dinsdag 22 oktober. Albert Heringa wilde zijn moeder helpen. Ze was het leven beu en wilde eruit stappen. Maar ze voldeed niet aan de criteria voor euthanasie... en dus was er geen arts bereid om mee te werken. Heringa besloot zijn moeder toen zelf bij te staan bij haar zelfdoding. En toen hij dat deed, was hij strafbaar. De conclusie waar toen de rechtbank gekomen is... is dat het feit bewezen is. Dat het feit ook strafbaar is en dat u strafbaar bent met dat u geen straf of maatregel zou worden opgelegd. Heringa krijgt een strafblad, maar geen straf. Volgens de persrechter heeft hij niet volgens de wet gehandeld... maar wel naar eer en geweten. Er was uh, sprake van een diepe liefde en ook respect. Uh, mevrouw Heringa had ook vertrouwen in meneer Heringa. En dat zijn dan de omstandigheden die ertoe hebben geleid... dat er geen straf is opgelegd. Ondanks de voor hem gunstige uitspraak is Heringa niet tevreden. De rechter willigde zijn grootste wens niet in. Namelijk een maatschappelijk debat over de regels rond de euthanasie. Want die regels deugen niet. De strafbaarheid van de hulp bij zelfdoning is nu zo absoluut... dat hij meer schade doet dan goed. En daar ben ik van overtuigd. Dat maatschappelijk debat kan er alsnog komen. Zowel Heringa als het Openbaar Ministerie denken erover om in hoger beroep te gaan. De Verenigde Staten en hun onbemande vliegtuigjes. een ongelukkige combinatie, zeggen twee mensenrechtenorganisaties. Ze bekeken 45 aanvallen met drones in Jemen en Pakistan en concluderen dat er onschuldige burgers zijn gedood. Een schending van internationaal recht, zegt Human Rights Watch. This is a clear violation of international law, even if it was not the US intent. If it indiscriminately killed, it should be held responsible. Amnesty International gaat nog een stapje verder. In sommige gevallen gaat het mogelijk om oorlogsmisdaden. De Amerikaanse regering heeft altijd gezegd... dat ze volledig gerechtigd zijn de drones in te zetten. Het land maakt nu eenmaal op deze manier jacht op terroristen. En bij de inzet wordt wel degelijk zorgvuldig gekeken... naar mogelijke burgerslachtoffers. President Obama zei het nog in mei. There must be near certainty that no civilians will be killed or injured. The highest standard we can set. Beide organisaties roepen op tot meer transparantie over en meer onderzoek naar de inzet van drones. En dan een VN-onderzoek in ons eigen land. Is Zwarte Piet discriminerend en racistisch. Dat moet de VN-commissie voor de Mensenrechten gaan bepalen. Al lijkt de voorzitter van die commissie, de Jamaicaanse Vereen Shepard, haar standpunt al bepaald te hebben. Als zwart persoon kan ze niet begrijpen... dat Nederlanders niets racistisch zien in het personage Zwarte Piet. En ze begrijpt ook niet waarom wij überhaupt... naast de kerstman nog een tweede Santa Claus nodig hebben. En wat is er wrong with the one Santa Claus? Why moet you have to have two Santa Clauses? De conclusie van het VN-onderzoek kon dus wel eens zijn: dag, Sinterklaasje, dag, dag, dag dag. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, volgens de Financial Times krijgt de Rabobank een boete opgelegd van 1 miljard dollar in verband met het Libor renteschandaal. Goedenavond, Matthijs Bouwman. Hallo. Ja, hoi. Econoom en journalist, we kennen je vast. Is eh, wel een groot bedrag, zeg. Mega, klopt het? Ja, nou ja, dat weten we niet. De Financial Times meldt het en die heeft het van drie anonieme bronnen gehoord zeggen. Ze zitten natuurlijk wel dichtbij in, uh, in Groot-Brittannië, maar het is inderdaad een stuk meer dan, uh, dan was gedacht. Hoewel het moeilijk is om, om iets te voorspellen over boetes natuurlijk. Ja, Z zag de Rabobank het aankomen? Nou, ze hebben wel gezegd dat ze voorzieningen hebben getroffen al uh, het afgelopen half jaar... Voor een boete of een schikking. Zou zou misschien ook kunnen zijn, dachten ze nog. Maar hoeveel die was, dat wisten we niet. En ik weet wel dat collega's van RTL Z erom gevraagd hebben: of hoeveel is dat nou? Maar ja, dat is tactisch natuurlijk niet zo handig om te zeggen hoeveel je aan voorziening hebt nog als je in onhandeling bent over een eventuele schikking. Nee, wat heeft de Rabobank misdaan? Ja, ze hebben meegedaan aan dat spelletje om, uh, om de rente, de, de soort officiële rente die gebruikt wordt voor heel veel financiële transacties in de hoofdfinanciën om die uh, te manipuleren. En dat, dat was een, een rente, de LIBOR-rente. Uh, ja, waar ze eigenlijk alleen maar een rondje belden elke dag... naar alle uh, banken die eraan meededen... om te vragen hoe hoog is bij jullie de rente, de korte rente. En dan zei iedereen hoe hoog die was. En dan maakten ze een gemiddelde. En dan had je een, uh, een hm. soort officiële rente... die gebruikt werd in allerlei uh, ingewikkelde financiële transacties. Maar ja, soms was het handig om er een beetje over te liegen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem gemanipuleerd. En Rabo heeft daar ook aan meegedaan hm. En wat voor gevolgen kan dit hebben voor de bank? Nou ja, het, de de Rabobank heeft natuurlijk op zich proberen die een van de sterkste banken van de wereld te zijn en te blijven. En dat betekent dat ze heel veel kapitaal moeten aanhouden ten opzichte van hun, hun uitstaande krediet. Op dit moment zitten ze op een kleine 13% met dat kapitaal. Nou, dat is wel goed. Maar ja, als er weer een miljardje vanaf gaat, dan gaat er zo weer een derde procentpunt vanaf. Dus het vreet aan hun kapitaalbasis. Ja. Dat is de gedachte, dat is het idee. Denk ik. Ja, nou ja, het is, het is niet meer het gedachte of het idee, want dit zijn de avonturen in Londen. die ja. eigenlijk plaatsvonden voordat de kredietcrisis was uitgebroken. Ja. En Rabobank International hebben we het dan over. Een beetje de zakenbank van, van Rabobank. Ja. Nou, de meeste banken zijn er wel van de koude kermis teruggekomen. Uh, ja. En Rabobank dus ook. Gaat de klanten nog iets van merken? Ja, nou. Nee. Uh, <laughs> Ik, ik, ik, kijk, op, op zich wel. Hè. Als, als Rabobank die moet, dat, moet die, die, die kapitaalbuffer versterken. Dat moet ook van de internationale regels. Um, dus elke keer als ze minder kapitaal hebben... dan kunnen ze in principe ook minder krediet verlenen. Dus ja, het, het, past, het past niet in het plan wat we hadden met onze banken. Die moesten namelijk rijker worden en niet armer. En nu mm. gaan we toch geld overmaken, als het allemaal klopt... Yeah. naar buitenlandse toezichthouders, naar Amerikaanse en uh, Britse toezichthouders. Ja, ik had het liever op de balans van Rabobank... Uh, die ja. staan, maar goed, moeten ze maar niet de boel uh, flessen. Zo is het. Dankjewel, Matthijs Bouwman. En wij stoten door met het uh, krantenoverzicht. Mariel Hageman, wat staat er in de krant van morgenochtend? Het Europees Parlement stemt morgen over opschorting van de uitwisseling van bankgegevens met de Verenigde Staten. Maar trouw is niet onder de indruk. Het is voor de krant alleen maar een klein signaal in het grote spionageschandaal. En bepaalt geen vuist. De krant vraagt zich af of Europa eigenlijk wel in staat is... om daadkrachtig op te treden tegen Washington. De Amerikanen zeggen dat ze de bankgegevens nodig hebben... voor de bestrijding van het terrorisme. En daar heeft het Europese parlement in 2010, weliswaar schoorvoetend... Mee ingestemd. De aartsbisschop van Canterbury heeft de doop van prins George, morgen in Londen, aangegrepen om een boodschap de wereld in te sturen, valt te lezen in het Nederlands Dagblad. Hij wil iedereen laten weten dat de doop niet alleen is voor toekomstige koningen of speciale mensen. Volgens de aartsbisschop krijgt iedereen godsliefde aangeboden. En het is nog gratis ook. En hij heeft ook nog een lesje dopen voor dummies. De bisschop legt uit dat hij eerst een kruisje op het voorhoofd van George tekent. En daarna krijgt de kleine prins morgen drie keer water over zijn hoofd gegoten. Hoe het is om een hulpverlener te zijn... kunnen bezoekers van voetbalwedstrijden en festivals... volgende zomer aan den lijve ervaren. Er wordt gebouwd aan een Help de Hulpverlener vrachtwagen... dat mensen het hulpverlenersgevoel laat ondervinden hulp voor hulpverleners maakt zich grote zorgen over het toenemende geweld tegen hulpverleners en OV-medewerkers. De organisatie ziet een toename sinds de blaadjes van de bomen vallen. De laatste drie weken zijn er meer incidenten geweest dan in de hele zomer, vertelt een woordvoerder in Spits. NS ontkent dat er sprake is van een herfstpiek in het geweld tegen medewerkers. De Gouden bergen die ondernemers zien in de handel met China, blijken in de praktijk meestal van klatergoud, waarschuwt een Nederlandse kwaliteitsinspecteur in de Telegraaf. De schijn bedriegt wel erg vaak, is zijn ervaring... De kwaliteitsinspecteur test samen met collega's de meest uiteenlopende producten in heel Zuidoostelijk Azië. Ganzenbordspellen, meubilair, vrachtwagens en zelfs machines om wegen te egaliseren. Veel Nederlandse ondernemers denken dat het wel goed komt als zij hun goederen in China bestellen. Alsof er niet met enige regelmaat loodhoudend speelgoed, giftige slabbertjes en gevaarlijke matrassen opduiken. De inspecteur weet inmiddels beter. In 84% van zijn inspecties in China worden producten afgekeurd. De Britse de kippen, die kunnen pas veilig scharrelen. De Britten hebben wel een heel bijzondere manier gevonden om de veiligheid van hun loslopende kippen te waarborgen. Boerderijwinkel Omelet, wordt ze in the name, verkoopt sinds kort gele en roze hesjes voor kippen, zodat de gevederde vrienden veilig over straat kunnen. Volgens de leverancier zijn de hesjes zelfs uitgerust met reflecterende strips die door de NASA zijn ontwikkeld. Deze onderwerpen morgen in de ochtend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtend. Ik het van jou mooi. Hè? Ja, kan het ook heel goed. Uh, we gaan luisteren naar uh, live muziek, heb ik u beloofd. Zometeen uh, Laura Janssen samen met uh, Fit. Hij is uh, van de rapgroep uh, Flinke Namen. Maar Fit gaat het eerste nummer uh, helemaal eens eentje ten horen brengen. En uh, niet rappen, maar zingen, geloof ik, hè? Ja, klopt. Het uh, klopt. Het nummer Grote Stad. Er is de kleine meid, vers bloed op de straten Ze glimt in het vuur van de stad Je papa zegt je moet laten en mama moet laten gaan Want zij kent het vuur van de stad En ze doet toch altijd wat ze wil dus de ouders blijven stil En zeggen dag tegen een kleine meid als ze in de gang staat met haar is ze niet meer wie ze was. We dus zeggen dag, dag. Er is aan nacht. leven in een grote stad. Alles wat je had verwacht, welkom in de grote stad. Er is aan nacht. leven in een grote stad. Alles wat je had verwacht, welkom in de grote stad. Hij kan niet slapen, hij wil doorgaan, en hij wil nooit meer terug. Dus hij gaat niet slapen, tot in de morgen, toch moet hij ooit weer terug. En hij doet toch altijd wat hij moet, dus vanavond maakt het goed. En zeg dag tegen je kleine man. Nu hij in de club staat met zijn glas, is hij niet meer wie hij was. Dus zeggen dag, dag, het is aan vannacht. Leven in de grote stad, alles wat je had verwacht. Welkom in de grote stad, het is aan vannacht. Leven in de grote stad, alles wat je had verwacht. Welkom in de grote stad.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 Ja, dankjewel. Je hebt pas een soloalbum uit, hè? Ja, daar gaan we zo meteen ook even over praten. Maar, uh, en dan ga je ook nog weer samen zingen met Laura Jansen. Maar eerst ga ik het hebben over iets anders. Bij mij in de studio zit ondertussen Ted van Essen, huisarts in Amersfoort. En... Uh, ja, we gaan het hebben over die kwestie van uh, de brief... die het AMC heeft gestuurd naar huisartsen... om opheldering te geven over de zaak van de huisarts in Tuitjehoorn. Die man pleegde begin oktober zelfmoord... nadat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem was ingesteld. Ja, wordt hier veel over gesproken onder huisartsen, meneer Vanessa? Het is uh, absoluut uh, de toch of de deeg. Ja. Uh, want het maakt huisartsen heel onzeker uh, in hun uh, terminale zorg... het idee dat je zomaar zoiets kan overkomen... Ja, want de bedoeling was volgens mij van het AMC... om de onrust juist weg te nemen. Is nou, dat dan niet gelukt? deze brief, ik heb hem mogen inzien... en daar staan wel dingen in die wel een begin van vertrouwen geven. Dat, dat klinkt heel voorzichtig. Maar ze zeggen, wij konden niet anders dan het melden bij de inspectie. Want dit was dusdanig normoverschrijdend gedrag... Ja. dat we niet de normale procedure konden gebruiken. En dat is namelijk dat je naar zo'n dokter toe gaat en zegt... goh, joh, wat is er gebeurd? Uh, en daarna hebben ze het uit handen gegeven aan, het openbaar, aan de inspectie. Die heeft het Openbaar Ministerie erbij gehaald. En nu kan het AMC dus eigenlijk niks meer doen. En nu het Openbaar Ministerie het onderzoek heeft gestopt, um, komt daar dus ook niks meer van naar buiten toe. En dat is wel erg onbevredigend. Ja, u zei het al. Er staat in dat er sprake was van buitensporig en bewuste normoverschrijding. Ja, ze willen niet precies zeggen wat er aan de hand is... alleen dat hij dingen heeft gedaan die ver buiten de normale medische praktijk vallen. Ja, hebt u enig idee wat daar dan mis is gegaan? Dat, dat is dus jammer dat, dat, ik, dat je dat er niet uit op kan maken... maar wat ik eruit begrijp is dat het niet om normaal palliatief handen, handelen... of om normale uitenzien gaat... Hm. Uh, de inspectie heeft ook gezegd dat ze nooit een strafrechtelijk onderzoek instellen als mensen, euthanasie, dokters euthanasie hebben gedaan of palliatief handel hebben gedaan. Hoogstens dat ze dat achteraf nog eens een keer toetsen of dat goed gebeurd is. Ja. En dat gebeurt bij elke euthanasie in Nederland, dat het achteraf wordt getoetst of dat volgens de regels is gebeurd. Dus ik denk dat dit inderdaad iets anders is geweest dan palliatieve sedatie. Ja. Of euthanasie. Ja, en die co-assistent die daar was, die heeft dat eigenlijk ver, verklikt. Of is dat een beetje een ja, raar dat, woord? Nou, ik vind, ik vind het ongelooflijk knap dat ze dat gedaan heeft. Oh, wel. Kijk, de Jansen Steurs van deze maatschappij, de dokters die maar hun gang kunnen gaan jarenlang. Dat komt omdat de omgeving, de dokters. Uh, in hun omgeving hun mond houden. En deze co die heeft het gewoon gemeld... op de goede manier bij de begeleider in het AMC. En dat vind ik knap dat ze dat heeft gedaan... want dat zouden alle dokters moeten doen. Ja, maar vervolgens, heb ik begrepen... is hij s'nachts van zijn bed gelicht door de politie... zonder dat er eerst de overleg... Met met hem was gepleegd. Ja, en dat, dat, dat en dan, dan zou dus zitten in die gegaan. omstandigheden... Ja. Die, die we niet kennen. En dat is wel jammer, hoor. Want uh, eigenlijk, ik kan me voorstellen dat het Openbaar Ministerie zegt... verstop het onderzoek, want de dokter is overleden. Triest natuurlijk en ja. tragisch. Um, en dat moet voor die co-assistent ook vreselijk zijn. Ja, absoluut. Um, maar ik denk dat... Um, uh, nou, Ik hoop dat ze goed begeleid wordt... en dat ze haar duidelijk maakt dat dit de enige juiste manier is... en dat als ze de rest van haar doktersleven ook zo doet... dat een prima dokter wordt. Um maar de bal ligt nu bij de inspectie die uh, nog nader onderzoek kan doen... en ook meer duidelijkheid kan verschaffen... zodat huisartsen in Nederland weten waar ze aan toe zijn. Nou ja, dat ze dus niet uh, de, de het risico lopen dat ze s'nachts van hun wet uh, ge gelicht ja, worden. Dat, dat, dat is toch een, een aangelegd idee. Kijk, als je uh, bij iemand bent die acuut benauwd is, terminaal is... of heel veel pijn heeft, dan moet je op dat moment wat doen. Dan kun je niet zeggen van nou, joh, ik ga eens eventjes overleggen met een paar mensen... ik kom morgenochtend terug. Hè. Ja. Uh, dan moet je op dat moment wat doen. Dan sta je er dus ook alleen voor... En um, nou, daar ben je voor opgeleid, dat, dat, dat kunnen we ook... maar um, dat is, als je dan het idee hebt dat de politie in je nek meekijkt... Um, dan is dat toch akelig uh, werken. Wat zijn je dilemma's dan? Um, je wilt iemand uit zijn lijden verlossen. He? Je wilt hem zijn lijden uh, verlichten. En um, dat, er zijn methoden voor. Je kan de pijn stillen, je kan de benauwdheid tegengaan... je kan hem in narcose brengen. Er zijn hele goede methoden voor... Um, Euthanasie, acuut kan natuurlijk nooit, want een hele procedure moet je daarvoor doorgaan. Maar dat is uh, iets wat je toch zo nu en dan acuut moet doen. Ja, maar euthanasie is natuurlijk iets anders dan pijnbestrijding. Ja. En ja. Je, je weet niet wat, wat er hier aan de hand geweest is. Nou, dit, dit kan geen euthanasie nee. geweest zijn, want euthanasie, dat, is, dat vergt een zorgvuldige procedure. Uh, en ik, ik zeg altijd tegen nee, mensen, als u zie ja. wil, dan kan dat nooit vandaag. Dat duurt een paar dagen. Maar misschien een uit de hand gelopen pijnbestrijding. Dat kunnen we alleen maar ja. gisteren. Ja. ja, precies. Want dat is wel iets wat je uh, hoort. Dat mensen met pijnbestrijding, met morfine... door dat steeds een beetje op te hogen... dat ze op die manier iemand zo zachtjes naar het einde... Ja, dat is alleen een hele slechte methode. Oh. Daarom moeten we dat ook niet doen. Uh, want, dat hoor je wel. Ja, dat, dat, dat, maar dat is ook de reden dat het wordt geadviseerd om dat niet te doen. Omdat je daar akelige bijwerkingen van kan krijgen... Um, Waar je dus niet het bewuste doel, namelijk pijnbestrijding en levensbeëindiging, krijgt. Maar juist dat mensen meer lijden door de bijwerking van de morfine. Dus dat weten dokters nu wel, dat je dat niet moet doen. Hey. Maar goed, stel u komt bij een patiënt die lijdt. Is het bij u dan duidelijk wat u mag doen bij het behandelen van een leidende, ja, sterfende, terminale um... patiënt? Al, laten we het geval nemen dat hij symptomen heeft... waar ik niks anders meer aan kan doen. Dan is het uiterste middel dat ik hem in slaap breng, in narcose. Dat heet dus die palliatieve sedatie. Mm -hmm. En dat kan ik op dat moment beslissen, want dat is een doktershandeling. Ik kan niet anders dan deze patiënt in slaap brengen. En dat kun je dus doen zonder enig overleg met iemand... Tenminste, als je weet dat hij binnen korte termijn zal overlijden. Ja, maar dat is. u zei het net al even, je bent heel eenzaam. Ik kan me voorstellen, als je midden in de nacht bij een patiënt wordt geroepen... en je kan het met helemaal niemand overleggen... ik kan me voorstellen dat je ja, daar juist wel behoefte aan hebt, of niet? Dat, je kent die patiënt natuurlijk al langer. Hè? Dat is natuurlijk nooit iets acuuts. Zo'n stervensproces duurt weken, maanden. En uh, je bent dus al heel lang bezig met die patiënt, met zijn familie... om te bespreken hoe het levenseinde eruit zou kunnen zien. En... Ik vertel vaak tegen mensen, het kan zijn dat u plotseling heel benauwd wordt... heel erg bloed gaat verliezen, zoveel pijn krijgt... dat er niks anders op zit dan dat ik u in slaap breng... En, uh, dus je bereidt mensen daar wel een beetje voor... zodat ze daar ook hun eigen wil in kunnen zeggen. Ja, En de rol van de familie, want in dit geval heb ik begrepen... dat de weduwe van deze man, hè, die uh, ja. is overleden... uitermate te spreken was over de handelswijze van de ja, arts. Dat, dat patiënten en familie hebben natuurlijk altijd te kijken naar het resultaat. En het resultaat ah. is eigenlijk wat de man heeft gewild... en wat de familie heeft gewild. Mm. Maar dokters kijken natuurlijk ook van hoe is het zover kunnen komen. En dat proces, dat is kennelijk helemaal fout gemaakt. Lopen. ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat die co-assistent een heel ander idee had, over, over ja. het handelen wat daar gebeurde. Ze dus zijn net, het kan zijn dat je een patiënt al heel lang hebt en zij was misschien betrekkelijk nieuw. Dat kan ook nog. Zeker. Een verschil en, in in oordeel. Nu geven. kunnen we alleen maar vertrouwen wat het AMC erover zegt. Die ja. zegt van, nou, dit was dusdanig normoverschrijdend. Um, dat is niet, pas niet in het normale palliatieve handelen wat nee. dokters doen. En dat moeten we maar geloven inderdaad, dat dat zo is. En de bal ligt echt bij de inspectie om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Ja, ja wat zou er volgens u moeten gebeuren om de rust te laten weerkeren? Um, toch ook dat de inspectie duidelijk maakt dat dit exceptioneel handelen was. Duidelijk iets bedoeld voor strafrecht, zeg maar. En uh, hoe ze dat duidelijk maken, dat, dat ligt bij hun. Ja. Goed, hartelijk dank voor uw komst. Ted van uh, Essen was dit. En uh, sterkte met uw uh, mooie, maar ook soms hele moeilijke vak. Dus uh, Ja, ik zei het net al. In de studio zijn hier uh, niet alleen Fit... maar Laura Jansen, uh, die staat hier nu ook. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Uh, zeg je? Dank je wel. Nou, ik, heb, ik zei, ik had het net al bij uh, Fit. Fit heeft een soloalbum uh, geschreven. Wat, uh, waar gaat het over? Heeft het een thema? Uh, ja, het gaat eigenlijk... Uh over alles wat ik uh, mijn hele leven heb meegemaakt. Okay. Daar gaat mijn album over. Je... En het zijn, af en toe uh, is het echt uh, autobiografisch. En soms zijn het gewoon uh, verhalen van mensen om me heen. Ja, zoals net dat nummer grote stad. Ja. ja. En Laura, ik begreep dat jij ook in... Jij woont in Amerika, hè? Ja, ik ja Je bent weet... half ja, Nederlands, half, half, half, half ja. Am, am, ja. Amerikaans. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Nou, ik ben heel erg fan van wat er in Nederland gebeurt... op het gebied van hip-hop. Ik vind het echt vooruitstrevend en ja heel creatief en ook Creatiever dan fit. in Amerika. Ja, ik denk dat er een, uh, wat er in Nederland aan de hand is qua de mengelmoes van hip hop en dansmuziek heel erg uh, vooruitdenkend is. Ja. En en ik ben ik... echt fan van Fit. En, uh, Andersom ook, hè? <laughs> ik was van mijn eerst fan. Van. Maar wie heeft contact met wie gezocht dan? Fit heeft met van ik, eerste... ja. oh. ik heb het uitgedacht. Ik heb het eerst eerste schreeuw. Want yeah. jij kende haar, hè? Van uh, nummers, use somebody. Ja. ja en, uh, en jij dacht meteen hartstikke leuk, gaan we doen. Ja, dat is het mooie aan social media. Dat je zo snel ja. met elkaar in contact kunt komen. En laten we een keer zitten en spelen. En... Maar is dit nu een eenmalige exercitie? Of gaat dit nog door? Worden jullie muzikaal zichtje? Ik denk Wat dat we samen een tv gaan praten. Ja. ja, Begin eens met een radioprogramma. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja. Maar goed, uh, het nummer heet Stapje Terug. Is dat nog lastig trouwens, af en toe Engels en af en toe Nederlands zingen? Uh... Nou, dit is echt een heel ander ding voor mij, Nederland ja? Nederlands zingen. Ik vind het heerlijk. Er gaat een oh. ander klepje voor me open en een heel ander gevoel belevenis. Oh. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Uh, Laura Janssen en Fit. En het nummer heet Stapje Terug. Op de koudste straten ben ik geweest En van mijn foutste dagen genoot ik het meest Ik heb geschopt en geslagen, te veel gefeest En ik had zoveel vragen, die heb ik nog steeds En al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen Zijn voorbij en al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij Je lijkt steeds meer op mij En vroeger was ik ook als jij Neem af en toe een kleine stap terug En vroeger was ik ook als jij En iedereen heeft zelfs zijn tijd Neem af en toe een kleine stap terug In de stilte kan je zien waar je gaat en wat ze willen van je. Dat geef je te vaak. En dat je bang bent, hoor ik aan hoe je praat. Je bent gemaakt voor veel, maar niet voor de straat. En al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen, zijn voorbij.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 ik weet het. Je me. ik zie het. Je ogen. Ik weet het. Je je weet ik zie het. waarvoor je het. Ik, weet ik je zie niet Ik je bent? Je Ik je het. Ik het. Ik zie het. Ik je het. Ik zie het. Ik weet het. Ik zie het. Ik zie je Ik zie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 Ja, dank jullie. Ja, we willen altijd klappen, maar het klinkt altijd zo lullig... als er twee mensen zitten te klappen. Dus dingen doen we het maar niet. Maar het is, in ons hoofd klappen wij voor jullie. Dank jullie dank jullie wel. En hoe heet je al uh, die album? Uh, Glenn Faria. Oh, zo heet dat. Ja, okay. dat is ook mijn echte naam. Nou. Dat is je echte naam. Goed. Oké, okay, dankjewel. Fit Uitst. en Laura Janssen. En weten jullie wel dat hier een Nobelprijswinnaar aan tafel zit? Wow. ondertussen? Wow. Ja. Een echte eer. Een echte, eer. Een echte Nobelprijswinnaar. <laughs> ja. We hebben er niet zoveel, dus ja. we moeten ze koesteren. Nou, maar ik heb genoten van de muziek, dus. Oké. Okay. Ja, uit het dankjewel. Hoofd. Eén van de grootste, volgens sommigen zelfs... de grootste levende natuurkundige ter wereld. Ja, donderdag verschijnt uh, uw boek. Ik heb het hier liggen. De Bouwstenen van de Schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste... En en u hebt het zelf ook bij u. En u maakte zich geloof ik vooral zorgen of die plaatjes wel goed erin stonden. Ja, bijna helemaal goed. <laughs> Want? Er gaat het vaak nog is toch op <laughs> het laatste ogenblik mislukt. Het staat steeds goed, goed in, in de drukproeven. En nou, net weer even fout ja. in de... Maar goed, dat is een mijn ja. nou, Er zit ook een sticker op het boek met de tekst... een feestje om te lezen of herlezen. En dat verraadt het al. Het is niet echt een heel nieuw boek. Het is de zevende, herziene en bijgewerkte druk. De eerste verscheen al in 1992. En achterin staan al die nawoorden uit de vorige edities. Ja, het moet steeds opnieuw uh, bekeken worden. Hè? Want er komt natuurlijk steeds uh, kennis het bij. Er komt steeds bij, maar meestal wat ik in het begin schrijf is, is wel goed. Dus daar hoef ik weinig aan te veranderen. Maar er zijn nu nog wat toevoegingen. Ja. Dus uh, de waarheid verandert niet echt... Maar uh, je kunt er wel steeds dingen aan toevoegen... die je vroeger niet wist. Nee, Zijn er nu weer veel dingen bijgekomen? Dat, dat ja, het, het spectaculair is inderdaad dat ja? hiksdeeltje. Wacht even ik, wat doe ervoor... even, ik doe hem even ietsje beter zo. Ja, zo is beter. Ja? Het spectaculairste is dus dat Hicks-deeltje dat ja. uh, een jaar geleden ongeveer uh, bekendgemaakt werd. Van nu is het eigenlijk boven redelijke twijfel verheven dat daar een nieuw deeltje is. En wel precies dat één ding wat we al die tijd gezocht hebben. Ja. En ja, voor mij is dat vreselijk mooi nieuws en leuk nieuws. Omdat. dat... Eigenlijk is ook waar ik die Nobelprijs voor gekregen heb. Voor een groot deel. Ja. Omdat er, er ontbrak iets aan de toenmalige theorie. En een van de allerbelangrijkste elementen die eraan ontbrak was dit deeltje. En denkt u dan meteen op, er moet weer een nieuwe druk komen van het boek? Uh, nee. Dat niet. Maar dacht de dag uitgever die vond uh, dat er weer eens een keer een, een, ja, een, een nieuwe reversie... Nou ja, ik begrijp, ja nee, dat begrijp ik ook. En ik moet zeggen, ik was wel blij hoor met die plaatjes in het boek. Want uh, u schrijft daar zelf al in, uh, in, die eerst, in het eerste hoofdstuk. Het is natuurlijk geen eenvoudige materie die u ons... Wil uitleggen. Hè? Nee, en ik denk zelf ook graag in plaatjes. Ik zie beelden voor me en die probeer ik dan uh, op papier te krijgen. Ja, u probeert ons 50 jaar onderzoek naar de allerkleinste deeltjes uit te leggen. Precies. Hoe, hoe, hoe, hoe doet u dat? Nou, helemaal <gacht> kan dat helemaal niet. Het is een buitengewoon technisch vak. Het is uh, veel ingewikkelder dan, zeggen we dan een space shuttle. Ja. Je hebt uh, ingewikkelde theoretische berekeningen en daarbij gigantische, uh, grote en complexe experimenten dat Higgs deeltjes gevonden in een laboratorium wat miljarden gekost heeft, waar huizenhoge apparatuur staat opgesteld om die deeltjes maar ja. beter te kunnen aanheden. Maar goed, u probeert het toch door, in, door te ja. beginnen met bijvoorbeeld een, een, een, een, een verhaal te houden over dingen die heel klein zijn en heel groot. U hebt toch op, volgens mij wel een soort missie om mensen die ook maar enigszins aan kunnen haken, om die niet te verliezen in uw betoog. Ja, ik probeer het uh, zo, zo beeldend mogelijk uh, te schetsen allemaal. En dat kan wel, maar er gaat wel wat verloren, dat het oorspronkelijke verhaal is heel erg wiskundig. Met formules ja. die veel ingewikkelder zijn dan wat je op school geleerd hebt. Nou, daar kan ik geen mens verkopen. Dus dat probeer ik ook maar niet. Dus u, wilt, u laat de wiskunde weg? Die wiskunde moet ik weglaten. Nou, anders dan uh, Ik heb wel eens gehoord van de uitgever... iedere formule die erin zet... Ja, dan krijg je tegen zo weinig uh, publiek voor die het nog kopen willen. Oh. Dus je moet de formules maar weglaten. Ja, terwijl ik wel eens gelezen heb dat natuurkunde eigenlijk wiskunde is. Ja, daar lijkt het heel veel op. Met dat verschil natuurlijk, dat de natuurkunde heeft direct iets met de werkelijkheid te maken. Die ja. deeltjes waar ik het over heb, dat zijn de deeltjes die hier over om ons heen rondzweven en waar we van gemaakt zijn. Ja. Nou, bij het schrijven van die eerste versie, dus in 92, vond u nog dat de leer van het ontstaan van het heelal tot een ander vak behoorde. Maar nu denkt u daar heel anders over, hè? Inderdaad, dat zijn een van die grote veranderingen... die in de loop der tijden hebben plaatsgevonden. Nu is uh, de kennis van het heelal is een hele harde wetenschap geworden. Ja, u maar schrijft... dat komt ook omdat de astronomen natuurlijk geweldig... veel betere uh, telescopen hebben... die veel, veel keer verder in het heelal kunnen kijken. Ja. En daar kunnen ze dus echt het begin van het heelal mee zien. Want u schrijft de absolute grens... van waar we de natuur willen en kunnen begrijpen... kan wel eens daar zitten... waar we de begrippen groot en klein niet meer kunnen onderscheiden. Dat is voor mij als leek toch abstract. Kunt u dat dat is zeker abstract. en Het is ook moeilijk precies te begrijpen. Maar uh, uiteindelijk kan het zijn zo zijn... dat uh, er alleen maar... Ik, ik noem het maar bij de naam... informatie aanwezig is. Dus Er zijn bits en parts en informatie... die stromen rond in de natuur. Daar is niks groot of klein aan. Alleen heel erg veel. Dus heel erg veel informatie stroomt hier door deze kamer. En... Um, uh, als je probeert dat tot zijn allerkleinste eenheden te geleiden... dan krijg je er tot één bit informatie. En dat is het dan. Kleiner dan dat kan niet. Ja. En uh, hoe groot of hoe klein iets is... hangt eigenlijk vanaf hoeveel informatie je nodig hebt om het te beschrijven. Heel ruwweg gezegd. Maar groot en klein zoals dat gewend zijn in het dagelijks leven... die verliezen hun betekenis. Ja. Ik zit u volgens mij nu alweer enigszins glazig aan te kijken. Gaat het bij u thuis eigenlijk ook zo? Heeft u het thuis... Heeft u het daar ook uh, over kaonen en kwarks en zo of niet? Of, of, of zit u in een omgeving nee, die vaak. daar ook niets van begrijpt? Uh, nou, mijn omgeving is uh, regelmatig mij op de hoogte gesteld... van uh, wat ik <laughs> doe, maar ook ja. op dezelfde manier. Ik kan ook uh, aan mijn naasten niet echt duidelijk maken... hoe die wiskunde in elkaar zit. Nee. Ik kan wel duidelijk maken dat ik eraan aan het rekenen ben... en ze zien me vaak heel erg afwezig kijken... Ja. dan ben ik een berekening aan het doen. Ja. U bedankt ze wel in uw voorwoord. Uw gezin, uw familie en uw vrienden... die u altijd hebben gesteund... ook als u in gedachten niet bij hen was... maar bij wiskundige formules. Ja. Maar ik zag wel dat uw dochter een boek van u in het Engels heeft vertaald. Ik denk, nou, die is dan toch een heel eind. Nou, dat was een wat meer populair wetenschappelijk boek. Of zelfs een ja, science fiction boek heb ik ook geschreven. En dat, uh, ja, dat leent zich wat mee, beter daarvoor. Maar mijn dochter had er best ook wel moeite mee. En, uh, maar die vond het eigenlijk erg leuk om met haar vader samen te werken. Want die kwam voortdurend met vragen, wat bedoel je hiermee? En kan je dat niet wat duidelijker zeggen of zo? Met als gevolg dat de vertaling eigenlijk beter en duidelijker was dan het origineel. Ja. Maar is dat ook wel eens een eenzaam gevoel? Dat we, we nou, je ik... naasten eigenlijk toch niet echt begrijpen waar je mee bezig bent? Nou, uh, niet echt. Ik heb natuurlijk een heleboel collega's en ja. studenten... die heel goed begrijpen waar je mee bezig bent. En uh, die het soms beter kunnen. En ja, daar heb je dan hele discussies mee. Dus dat valt wel mee. Uh, dat zal iedere technicus of iemand die ergens een technisch beroep heeft, zal een beetje hetzelfde hebben. Dat je kunt niet exact uitleggen wat je problemen zijn. Maar uh, je kunt er wel over praten of dat je iets hebt, of dat je iets hebt gevonden, of juist niet gevonden, wat dan een andere mee weggelopen is. Dat, dat soort verhalen die uh, worden heel goed begrepen. Ja. U hebt ook wel geprobeerd om, om in het boek af en toe uh, met een leuke anekdote de lezer iets te laten ontspannen. Hè? Ja, wat ik zelf een hele leuke anekdote vond, was die over uh, Veldman. Hè? Degene met, <laughs> in, <laughs> met wie u, met die, die, jullie hebben ja, samen uh, die Nobelprijs uh, gewonnen. Uh, die dus uh, in de lift ging staan. Dat was echt zo'n practical joker. Uh, dat is hij ook. Ja. En, uh, maar ook dat ja, gevoel van humor en uh, je ja. ja, kan er met een grote glimlach zo'n capriola uithalen. Ja, ik zal even vertellen waar het over ging. Er staat, er staat hier, dat hij goed thuis is, zowel in de theorie van de zwaartekracht als in de prikkelen van de techniek, demonstreerde hij toen hij eens als een de laatste in een overvolle lift stapte. Toen we op het knopje drukte ging er een belletje rinkelen en een lichtje branden. Overbelast, Omdat Veldman de zwaarste persoon was in de lift... en ook een der laatste, vielen weldra alle ogen op hem. Maar Veldman vond niet dat hij uit moest stappen. Als ik ja zeg, drukken, zei hij. Hij zakte door zijn knieën en maakte een voor zijn gestalte onverwachte luchtsprong. Ja, riep hij, en de lift vertrok. Toen hij neerkwam, was de motor van de lift kennelijk al voldoende op gang... om de reis te kunnen voortzetten. Ja. En daar, ik zat op in die lijst ja, ja. dus ik kon het verhaal dus goed navertellen. Ja, maar dacht u ook van af en toe moet er even een luchtige anekdote tussendoor? Want anders ja, wordt het natuurlijk. misschien wel heel zwaar. Ja, ja. Uh, ja u heeft die Nobelprijs in 1999 al uh, gekregen. Hè? Peter Hicks, u had het er in het begin van het gesprek al even over. Uh, die heeft nog mogen meemaken dat zijn theorie uh, werd bewezen. Uh, u bent nu 67, hoopt u zoiets ook nog eens mee te maken? Nou ja, ik heb... Uh die Nobelprijs in 1999 ja. kregen. Dat was ook een flinke tijd na de, het feitelijke werk... dat ook in de jaren 70 was. is altijd zo, was. hè? Nou, ja. Niet altijd. Nee? Soms uh, is het meteen duidelijk dat er iets belangrijks gedaan is... en dan krijg je een paar jaar na je ontdekking al de Nobelprijs. Dat kan ook gebeuren. Ja. Maar in dit geval is het vrij extreem. Want uh, Pieter Higgs en François Englert, die die prijs gekregen hebben dit jaar... die deden hun werk in 1964... Ja, ja dat dus is wel. Alles, uh, dan mag je blij zijn dat je nog leeft. He. precies. Ja. en er was een derde uh, persoon uh, bij betrokken, een, uh, Robert Brout, een Amerikaan die ja. samen met Engler werkte. maar die is helaas in 2011 uh, overleden. ja. maar er is niet iets waardoor u voor de tweede keer in aanmerking zou kunnen komen. nou, om diverse uh, redenen nou? niet. Ah, ja. Uh, in aanmerking zeggen. Ja. De, de kans dat je, zo, dat je weer zo'n ontdekking doet, is natuurlijk altijd klein. Ja. En, en dat die wordt gehonoreerd ook. maar ook dat het het Nobelcomité ja. streeft ernaar om niet iemand twee keer een prijs te nee, geven. Zou de Einstein wel vier keer een prijs kunnen ja, geven? dat is waar. Dat hebben ze niet gedaan. En uh, als het een keertje gebeurt, dan is het omdat ze er niet om zo'n persoon heen ja. komen. Dat ze eigenlijk die prijs aan zijn medewerkers wilden geven die ook eraan gewerkt hebben. En die alles overkoppelende theorie, die alles verklaart, uh, hoopt u dat nog mee te maken? Dat weet je nooit. Ja, ik hoop het eigenlijk wel, maar dat weet je nooit. Ik denk dat er. Ja, er moet nog zoveel gebeuren voordat zo'n theorie er komt. Dat ik vind het onwaarschijnlijk. Ja. Maar. Uh, het is wel denkbaar. Is, ja. uh, dat heb ik ook beschreven in het boek. Dat zo'n theorie ja. zou kunnen bestaan. Dat zou kunnen bestaan. Dat staat in het boek. En ik uh, ga u dit boek nu uh, overhandigen. En vragen of u dit wilt signeren. Want dan hebben wij straks een uh, exemplaar gesigneerd door een Nobelprijswinnaar. En dat gaan we dan verloten. Onder al onze Facebook vrienden. Dus als u daarin geïnteresseerd bent... En u bent nog geen vriend, dan moet u uh, ons liken voor morgenmiddag 12 uur. In een berichtje achter op onze pagina. Wilt u wel doen, hè? Ja, dat wil ik zeker. Ja, oké. Okay. Alsjeblieft. En hartelijk dank voor het gesprek. En uh, het boek heette dus uh, Bouwstenen van de Schepping. Schepping. Inderdaad. Uh, dat klinkt soms religieus. Maar dat is een woord gebruikt dat ik van mijn natuurkundeleraar destijds overgenomen heb. Okay. Die, die was wel religieus. Hij had het vaak over de schepper. Wat hij dan nou wel gedacht zou hebben okay. toen hij iets maakte. En nou dat woord dat, dat sprak me wel aan. En okay. uitgevers vinden dat heerlijk. Zodra er iets religieus in de titel komt, dan verkoopt het weer veel meer. <laughs> oh, nee, uitgever hebt u een zware dobber naar gehad. Goed, dank u wel. <laughs> ja. Wat is Karen Jones en de Dapkings. She ain't a child no more. Matthijs Ilsink is kunsthistoricus. Goedenavond. Goedenavond. Zit hier ook bij mij in de studio. Gezellig, iedereen komt hierheen. In 2006 uh, is het Jeroen Bosjaar. En u reist samen met een speciaal team de wereld over om al het werk van de kunstschilder onder de loep te nemen. En morgen bent u aan het werk in het noord brabantse Museum in De Bos. Maar dat lijkt me nog eens een leuke werk om over de hele wereld te gaan en daar al die, die, die werken van Jeroen Bos uh, te bekijken. Ja, op zichzelf is dat hartstikke leuk. En ja, hoezo je, op zichzelf? Nou, als je niet zo heel erg van vliegen houdt zoals oh, ik. Oh, <laughs> zo dat? Zo oh, ja. Maar goed, waar hangen die werken allemaal? Zijn er 45, begreep ik? Ja, in, in de meeste grote Europese steden... en aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ja, en daar uh, kan je allemaal makkelijk bij dan? Nou, dat is wel een heel geregel om dat voor elkaar te krijgen... met ons onderzoeksproject. Want we komen dan altijd binnen met een team van, van vijf, zes man... en dan ja. bezetten we zo'n museumzaal voor een aantal dagen. Dus en er mag er niemand in? Dan kan er even niemand in. Of het werk wordt van zaal gehaald. Dan kan het even niet gezien worden. En dan wordt er een grote stellage neergezet. En dan zetten jullie een billetje op. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, we, we nemen een, een eigen fotograaf mee inderdaad. En die bouwt inderdaad wel een stellage op. Om, uh, om die schilderijen heel eigenlijk te documenteren. Te fotograferen in, in het zichtbaar licht en in het infrarood. En dan nog een keertje verder het infrarood in. Dus uh, ja, dat, dat bezet wel een beetje. Dus inderdaad. dat is wat jullie doen. Jullie Jullie fotograferen het gewoon op allerlei mogelijke manieren. En dan ga je later met die, die beelden ga je aan de slag. In eerste instantie fotograferen we dat. Dan hebben we ook nog een restaurator bij ons. En die kijkt met een microscoop heel nauwkeurig naar dat schilderij. En maakt een onderzoeksrapport waarin alle informatie over de bewaartoestand en de techniek wordt, wordt opgetekend en dan vervolgens inderdaad worden al die beelden weer ja, aan elkaar genaaid en, en over elkaar heen gelegd en online beschikbaar gemaakt en dan krijg je als het ware een soort van onderzoeksinstrument om ja. mee te werken. Jullie zijn niet naar iets speciaals op zoek? Nou, we willen in, in over de hele breedte eigenlijk dat werk van Jeroen Bos uh, zo nauwkeurig mogelijk en op een zo consistent mogelijke wijze in kaart brengen en, en bestuderen. En dan komen die ontdekkingen en, en, en die verhalen eigenlijk wel min of meer vanzelf. Ja, want zie je het dan nog wel? Als geheel? Of ben je alleen maar op stukjes bezig? Nou, Snap je, op, ja. dit klinkt heel technisch namelijk. Ja, nou, het, het heeft ook in eerste aanleg wel een beetje een technische uh, inslag, dat onderzoek. En als je op het moment dat we met zo'n team uh, op locatie zijn, op een museum... dan gaat het alleen maar daarover inderdaad. Dan is het een vrij technisch verhaal. Ja, wat zeggen u dan tegen elkaar? Nou ja, het is, een, het is een soort riedel die je, die je met elkaar afdraait... en die we, waar we vrij routineus in zijn geworden, eh, voor een deel. Eh, dus er moet gewoon dat, dat gedocumenteerd worden. Eh, ongeveer een dag per schilderij eh, kost dat. Eh, maar aan het einde hebben we wel altijd een, een soort van concluderend gesprek... met z'n allen en met ook de, de, de museummedewerkers waar we te gast zijn... Om toch eens even te bespreken en een stapje terug te doen. En zo van, nou, stapje wat... terug, dat was een liedje net. <laughs> stapje terug, ja echt. Wel. Nou ja, wat hebben we dan eigenlijk ja. gezien? Ja. En hoe verhoudt zich dat tot wat we al gezien hebben? Want dat is het aardige van het project... dat we steeds met hetzelfde team en met dezelfde materialen... langs al die stukken reizen... Zo dus, zodat die ervaring bij ieder van dat team eigenlijk groeit. En het dus steeds makkelijker wordt om dwarsverbanden te leggen. Ja, En hebt u dan nog een favoriet werk van hem? Of, of is dat helemaal niet aan de orde, als je zo bezig bent? Nou, stiekem heb je iedereen heeft wel zijn persoonlijke favorieten. Want mensen, ja. als, als mensen bij Jeroen Bos... denk ik dat de meeste mensen associaties hebben van die droombeelden... en die, die vreemdsoortige figuren. die. Nou ja, ja hele taferelen, monsters, ja, precies, demonen. Ja. Dat is toch wel een beetje waar, waar Bos bekend om, om staat, inderdaad. En die zijn ook vaak heel uh, creatief en, en, en bizar en gek geschilderd. Uh, maar Bos was ook een tekenaar... Uh, ik kende twaalf tekeningen van hem. Ja. Persoonlijk ben ik nogal verzot op die tekeningen. Dat vind ik heel, ja. ook, ook ja, erg hard. Waarom? Ja. ja, omdat voor mij persoonlijk... je misschien daar wel het dichtst bij de meester zelf komt. Hè. Dan is het een stukje papier, een pen, en inkt... en een hand die dat gemaakt heeft. Ja. En een schilderij zit wat, wat ingewikkelder in elkaar. Ja. Hebben jullie al iets ontdekt... Ja, we ontdekken voortdurend wat dan? dingen. Nou ja, Iets wat een beetje. Nee, leuk is Zwarzen. voor de radio. Ja, inderdaad, ja. Um, nou, een van de eerste uh, ontdekkingen. Het, zijn, het, zijn, het is een aaneenschakeling van ontdekkingjes, uh, wellicht. We zien heel veel uh, van de. Wordingsgeschiedenis van die schilderijen. Hoe die schilderijen zijn opgebouwd in, in ondertekening... en vervolgens onderschildering. En dan uiteindelijk wat er uh -huh. geschilderd wordt. Dus je kijkt als het ware over de schouder van de schilder mee. Je ziet hem denken. En sommige uh, schilderijen zijn daarvoor heel, uh, heel interessant... In, in Rotterdam, in Museum Boymans van Beuningen... de enige plek uh -huh. in Nederland waar, waar Bos te zien is... Eh, vonden we een, een, een hele grote ark van Noach onder een, eh, onder een schildering... Eh, die nu niet te zien is, maar die daar wel in eerste instantie eh, geschilderd was. Dat was heel leuk. Een groot triptiek met de verzoeking van Antonius in Lissabon... Hij heeft een hele interessante vinden wij tenminste, ja, ja, ondertekening tuurlijk. en ja. onderschildering. Het is een hele spannende wordingsgeschiedenis. En kun je ook zien of hij het alles alleen deed? Nou, je kan steeds duidelijker zien dat hij niet alles alleen mm -hmm. deed. En dat het eh, eigenlijk... Um, Goed overeenkomt met onze ideeën van een laat middeleeuwse werkplaats. waarbij je een, een, een meester hebt die aan het hoofd van een bedrijf staat. Eh, maar daarvoor eh, ook, ook medewerkers in dienst heeft. En nou, we zien steeds eh, beter verschillende handen in die schilderijen aan het werk. Ja. Ja. En, en wie zei, zullen het dan geweest zijn? Nou, het ligt voor de hand om, om, om te denken dat dat familie is geweest. Want we weten dat, uh, dat vader Bos, die eigenlijk van Aken heette... en, en zijn opa, allemaal uh, schilderden uh, tot, tot drie generaties tevoren. Zijn, ja. zijn broer schilderde, zijn neven. Dus dat moet waarschijnlijk wel een familiebedrijf zijn geweest. Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is toch heel wat. En uh, 2016, hè, daar werken jullie naartoe. Dat is nog ruim uh, twee jaar. Dan is het precies 500 jaar geleden dat hij overleed. Wat hoop je dan ontdekt te hebben? Uh, nou, wat we in ieder geval willen... is uh, dat hele oeuvre... Dus in kaart, in kaart uh, ja. gebracht hebben. Een, een, een nieuwe oeuvre-catalogus over dat werk ja. van Bos uh, brengen. Uh, maar het moet ook een, een digitaal onderzoeksinstrument uh, achterlaten... voor toekomstige onderzoekers. Want die documentatie die we opbouwen... dat zijn terabytes aan, aan ja. gegevens. Dat kan je in een traditioneel kunsthistorisch boek niet meer kwijt. Ja. Dus we bouwen daar een vrij uitgebreide digitale infrastructuur uh, voor. En... Wat we in ieder geval zullen nalaten is een groep gerestaureerde schilderijen. Ja. Want dat is ook een belangrijk onderdeel van ons project. Oké, okay, nou we zien er nu al naar uit, naar dat jaar, dat uh, bosjaar. Dank je wel voor je komst en ja, je uitleg. Matthijs Ielsink. Het is vijf voor twaalf. Ja, om de discussie over Zwarte Piet nog een nieuwe dimensie te geven... heb ik nu Arnold-Jan Scheer aan de lijn. Journalist, auteur en al meer dan dertig jaar bezig met onderzoek... naar Sinterklaasachtige achtige feesten overal ter wereld. Dag Arnold-Jan. Hallo, goedenavond. Ja, want wat wil het verhaal? Wij zijn lang niet het enige land met een Zwarte Piet-traditie, hè? Uh, nee, in ieder geval met uh, zwarte gezichten. Ja. In, in, uh, in Zwitserland hebben ze ook een figuur die heet Smutsli. Uh, en dat is een begeleider van Sint-Nicolaas. Maar voor de rest uh, zijn het vaak uh, uh, nieuwjaarsfeesten... Uh, waarbij een zwartgemaakt iemand uh, rond uh, springt. Ja, en nog mooier, die in uh, Iran uh, staat sinds 2009... notabene op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. Ja, dat hoorde ik ook uh, pas vandaag. Ja. Uh, dat verbaast me niks, want ik heb het, feest, uh, het Iraanse feest in uh, Nederland meegemaakt. En uh, ja, de, de gelijkenis met Zwarte Piet is echt uh, treffend. Ja, want wat, wat is dat voor feest? Is dat ook met cadeautjes en zo? Ja, ja, nou kijk, uh, de, de, de, ik denk dat het Sint-Nicolaasfeest een verschoven nieuwjaarsfeest is. Ja. Na de sterfdag van de bisschop van Mira. En uh, die hele jaarwisseling was een, uh, een, een, een belangrijke periode in, in de, bij de oude volkeren. Mm -hmm. uh, en Zwarte Piet, uh, uh, er worden ook inderdaad cadeautjes gegeven nadat die uh, Haji zo zoals hij heet. Uh, die dansend door de straat te gaan, die een vrolijke, uh, schetsende figuur is, uh, verdwenen is. Of uh, dan volg, wordt hij gevolgd door uh, een grijzaad met een baard die geschenken ja. brengt. Maar goed, uh, het feit dat dat Iraanse feest op de UNESCO-lijst staat, zou die mevrouw uh, Virine Shepherd, die VN-rapporteur, dat wel weten? Ik denk het niet, nee. Uh, ik ben bang ook dat uh, uh, mensen aan de andere kant van de oceaan. die uh, uh, nakomelingen van uh, slaven zijn, dat die dat soort dingen niet weten. En wij, wij, wij zelf weten ook heel weinig van ons uh, cultureel erfgoed, ja. zeg maar. En daar weten ze het nog veel minder. Ja, nou goed. Misschien kunnen wij ons daarop uh, beroepen... Hè? en is die gelijkenis met onze Zwarte Piet uh, inderdaad uh, zo, zodanig... dat, uh, dat we daar nog iets aan kunnen hebben. Hé, hey, dankjewel uh, Arnold-Jan. Okay. Ja, we laten het hierbij, want we zijn het eind gekomen van uh, Met het Oog uh, op morgen. Uh, morgen is er weer een oog, dan zit hier uh, Rob Trip. En uh, straks dan kunt u nog uh, genieten van uh, Casa Luna. Ik wens u nog een uh, hele goede nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een zigarette. En een laatste glas in steen. Dichter bij het oog? Volg het oog op Facebook. Slash oogopmorgen. En via Twitter. Het oogopmorgen. Ik ben Lorna Kiplagat en help meisjes die naar school willen. Lorna is klant bij de ASM-bank. Die steunt, mede dankzij haar, initiatieven... die scholing voor meisjes in ontwikkelingslanden mogelijk maken. Een betaalrekening bij de ASM-Bank... biedt bovendien alles wat u van een moderne bankrekening mag verwachten. Plus rente op uw tegoed, lage kosten en een uitstekende service. Investeer, net als Lorna, in mens en milieu. Open nu uw rekening op asmbank.nl. ASM-Bank, ASM Bank, voor de wereld van morgen. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar...